Hij was weer alleen. Erik ging weer op zoek naar de lijst. Hij liep wel drie dagen zonder iets te vinden. Soms werd hij zo draaierig van de honger, dat hij even tegen een graspriet moest leunen. Hij begon er steeds slechter uit te zien. En het leek wel, of er daardoor steeds vaker insecten waren, die hongerig naar hem keken. Overal zag hij vijandige ogen tussen de grasprieten doorloeren. Hij pakte een dennenaald van de grond, die hij als een speer voor zich uithield, en baande zich een weg tussen het gras door. Plotseling bleef de punt haken. Hij keek op en zag een glinsterende draad over het pad gespannen. Voorzichtig kwam hij dichterbij en raakte met zijn wijsvinger de draad aan. Hij zat vast. Hij probeerde zich los te rukken, maar daardoor kwam zijn hele hand vast te zitten. Vlak voor de punt van zijn dennenaald stond een enorme spin, bevend van woede, op haar kromme, harige poten. Staan blijven! Staan blijven, of ik maak je dood! Kwaai jongen! Waarom heb jij mijn web vernield? Drie dagen heb ik eraan gewerkt, en daar komt maar zo'n onderkruipsel alles vernielen. Rot, jongen! Blijf staan! Ik zal alles betalen! Lelijke tweepoot! En haar mevrouw voor de gek houden. Mama, ik, ik, ik kan meehelpen. De draad vasthouden. Hier en daar een knoop. En klaar is het. Ach, kijk, kijk. Meneer heeft er verstand van. En wie, als ik vragen mag, wie levert het spinsel? Wie, meneer? Wie? Ja, u natuurlijk. Ik heb het niet. Ach, hij heeft het niet. Kom wat dichterbij, Kleine, en laat die naald toch zakken. Je bent toch niet boos? Lekker klein stukje. Nee, nou dan. Kom wat dichterbij. Dan kunnen we gezellig uh, praten. Nee, ik doe het niet. We kunnen zo ook wel praten. Ik heb thuis in de tuin vaak genoeg naar spinnen gekeken. Ik weet precies wat er gebeurt. De Spin kneep haar ogen half dicht. En dook iets omlaag op haar kromme, harige poten. Bliksemsnel! Net op het moment dat de spin een sprong maakte, stak hij zijn naald recht omhoog. Hij zag nog hoe de punt in haar borst drong en hoe haar grote, enge lijf langs de stok recht op hem afgleed. Hij voelde iets warms en kleverigs over zich heen vallen. Toen werd het donker om hem heen.